Les is custom-made, custom-made, custom-made De filter staat aan Keizer, GMP, flex on the beat Yes, Klemers are runner the game, maar ik run die MC Ze rijden, dat een marathon, laat ze staan in hun hempie Doe veel fantasie over bimpies en bentley's Dit is champion. P, geen rekke het best na een fles Henny Heb je niet, doe maar Remy Dis a mezelf. noem me raps Kenny Vaak doodverklaar, nog steeds even naar de spin free Yes, free, doe ik vele fakers klaar haak mijn handen niet vies aan op een legerwaar menig even op base, bij mijn style of speed Daar de koep die mijn crew pleegt Het is als mijn freestyles, tijdens battles Idi-minis worden me Pak Krabben hun hoofd uit of ze last hebben van hoofdluis mijn je zij het Oscar niet met botfoto, dat is een hoop vijf. Mensen die kiddo kid brengen die kroon thuis. Kids komen met te veel gekribbel. Te weinig pas veel dribbel. De filter staat aan, kan je niet verstaan. Wordt hoog getoond als ik ben de moebaan. Kids komen met te veel gekribbel. Not even on my level, de filter. Van tevoren zet de spijker op zijn kop, maar ik ben niet op oren. Hoog de spits dus die boys willen horen. Ditto plus Keis was, loop het in je oren. Keis was te hard en hij slap het in het moorden. Wesseling op p half koperpom. Goed, ik ben de boom, ik ben een aanslag, een groter dan de pen. Wil rusten, maar zit vast in mijn grote hand. Toteland, laat mijn facken stijgen als ik hoger ben. Gun me dan de tijd krijgen, lopen in de wijze die ik. De resten in kit, kapite. Yes, komen met de te veel gekwebbel. Te weinig pas, veel trebbel. de filter staat aan, kan je niet verstaan. Wordt hoog getoond als ik ben de moebaan. Yes, komen met te veel gekwebbel. Naar even on my level. de filter staat aan, kan je niet verstaan. Ik heb ook een voet, zoek ik liever een maan. Doe mezelf gelet, legend, m'n safe case, proof boy. Root boys hebben me geen vloedjoy. CD's CD klassiek in de hood boy Niet alleen in mijn wijk. weten ze zinslijkt Als zie een beat testen. Ga maar niet voor mijn zonder door beurs op wijzen. Voor deze wond is geen pleister, een nieuw met keizer Pas om de mic als een blond hier een ijsje Wij gaan brengt zijn grote prijs Finale in 0-2, deze twee kaarten, steeds bazen De game zonder kaas, kaarten zonder aasen Wij komen bij het kapen van veel vraten die zaten En deze tafel, ons achterlieter met lege magen Nu staan we voor een deur als kist tijdens in te maken Trick or beeld, bitch! je like piep in de maag je saait met je oogst, nu moet je niet klagen, om een genadeloze flow zou je niet sparen. Kids yes, komen met te veel gekrebbel, te weinig pas veel treble, de filter, Staat aan, kan je niet verstaan, word hoger tonen als ik ben doelbaan. Kids yes, komen met teveel gekrebbel, not even on my level, de filter,